Jan van der Putten met het NOS Een tekort is aan seniorenwoningen. Dat zegt de ouderenorganisatie AMBO na onderzoek. Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. En ouderen willen dat ook wel, zegt de AMBO, maar dan moet wel hun huis worden aangepast. Niet iedereen heeft daar geld voor. Volgens de AMBO hebben gemeenten vaak geen idee welke woningen aangepast kunnen worden aan de behoeften van ouderen.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 Nederlanders maken zich flink zorgen over de vluchtelingencrisis. Dat blijkt uit het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn ongerust over de grote toestroom van vluchtelingen en over de opvang. In het eerste kwartaal van dit jaar zag 65% van de Nederlanders immigratie en integratie als het belangrijkste maatschappelijke probleem. Tien Indonesiërs zijn gegijzeld toen ze met een boot onderweg waren van Indonesië naar de Filipijnen. Volgens de Indonesische autoriteiten is de eigenaar van de boot twee keer benaderd door de Filipijnse terreurorganisatie Abu Sayyaf, die eist losgeld. Abu Sayyaf gijzelt vermoedelijk ook nog steeds de Nederlander Ewold Horn. Consumenten gingen vorig jaar vaker naar de kapper of de schoonheidsspecialist en ze kozen voor duurdere behandelingen, dat blijkt uit cijfers van het CBS. De omzet van de kappers groeide met 2,2 Het is voor het eerst in acht jaar dat die omzet groeit. De FBI heeft de iPhone van de San Bernardino terrorist gekraakt zonder de hulp van fabrikant Apple. De FBI probeert al maanden de gegevens van de mobiele telefoon van de terrorist Sayed Farouk te halen. Farouk schoot op 2 december met zijn vrouw 14 mensen dood in een zorgcentrum. Het weer af en toe regen, vanmiddag zonnige periode en het wordt 11 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 this way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 Als je het telefoonnummer van Albert Jan weet, WhatsApp hem even met jouw verzoekplaat. Je kan ook bellen naar de studio 5730393 of 5731969. Zijn hier de Dobby Brothers in de Long Train Running? Hey! Ja, gezellig in de studio, opent Ja, Willem Bruijs ja, is er ook. Goedemiddag, Willem. Hé, hey, hij is er weer. Hey, Goedemiddag te zien. En vergeet mevrouw Bruist niet, hè? Dag nee. Dag mevrouw Bruist. Goedemiddag. Doobie Brothers en de Long Train Running. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En mis je ook wat? Ja, ik mis dat uurtje, hè? Dat uurtje. Ja, eigenlijk was het net over één, maar het is al over twee. Goedemiddag, Zandvoort. daar gewoon happy radio van. Ja, hebben we zin in, hè. Een zonnige zondagmiddag. Yo, de, de Bobby Saks en Let It Swing... en Albert-Jan en uh, ik swing er even lekker mee in de studio van CFM. En wil je dat uh, meekijken, meezien? Dat kan via wwwcfm livenl Het is kwart over twee, zo we het gaan doen. Het nieuws in het kort. Allereerst, uh, vijf auto's betrokken bij kettingbotsing van Lennepweg...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 Did you happen to see The most beautiful girl In the world And if you did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 Do happen to see the most beautiful girl? Als je nou net in de studio zijn al ja. ja, ja, ja, ja. Ik zou gelijk naar ZFM live <laughs> kijken. <laughs> ja, maar... Ja, bent er ook. <laughs> yo the Charlie Ritz and the most beautiful girl. There's a place I go to When no one knows me It's not lonely It's a necessary thing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 Heel even je stem op de radio. Hey Willem. Hé. Hey, hey, hey, kijk, dat klinkt weer als van oud. Goedemiddag. Welkom, welkom terug. Ja. ja, hij is weer terug. Hij is, huh, uh, wat fijn. Ik, ik, tol, ik zal het alleen wat dichter bij de microfoon gaan zitten. Ja, ja. Eh, voor zover ik kan zeggen van ik ben terug, ben ik terug. Uh, dan wel even rustig aan het doen. Maar uh, ik ben al stiekem weer playlists aan het maken. Formats aan het bedenken. Uh... Ja, dat doe je als je vrouw aan het werk is zeker. En als ze thuis, thuis komt, dan doe je weer al oh, best wel zielig. Ja, oh, zeg nee, ik nee, dan. Ja, oh. ja, ja, ja, op die manier. Oh, dan zeg ik ja. van, ja. van, van, ik heb nu kunnen koken, maar ik heb wel drie playlists ja, ja, ja. Ja. Heel goed. Nee, daar valt, daar valt reuze mee. Nee, maar het is, het is uh, ja, nou ja, jullie hebben me toch wel een beetje kunnen volgen. Ik heb uh, een flinke jas gedaan en uh, heel langzaamaan ben ik weer een jas aan het passen. En uh, ja, ja dat, lukt, uh, dat lukt aardig. Nou, je had goede berichten gekregen vanuit het ziekenhuis, dus je gaat het nieuwe herstelprogramma ja. opstarten. opstarten. La langzaam maar zeker. ja. En, uh... dingen is, uh, de dingetjes die ik dus uh, wel, wel voor ogen heb, is dus wel de circuitrun. Uh, dat is wel de Nieuwjaarsduik. en dat zijn wel die achtelijke dingen die je normaal ook niet doet. Nee, dat zou ik zeggen. We gaan trainen voor de circuitrun, nou dat lijkt me wat. Ja, ja nee, dat gaat, dat gaat echt... Ja, door. echt waar? Dat, ja, dat heb ik voor ogen uh, Oké. Okay. Kijk, het is... Uh, uh, ik ken net goed goede klooster in kunnen gaan, Dan gaat het verder niet om. Maar ik wil ik ook niet meer. Ik drink minder koffie. Dat, dat vind ik een hele goeie. En vooral dat laatste, hè? Ja, dat laatste En, je... uh, en, komt hier, en de komt die en de gaat dat kost me de kop gewoon... Uh, ik eet minder bitterballen. Ja, ja daar valt jullie even stil, hè? Ja, die zijn juist al gezond, toch? Uh, alleen als ze zijn gebakken in calorie vet. Oh. En uh, in zandvoort gebeurt dat nog niet, dus... Uh... Oké. Okay. Ja, nou. dus als het een bitterball is, dan is het een schintje ja, ja, heel goed. <lacht> nou, Willem, fijn dat je, dat je weer terug bent... En volgend jaar dus live verslag vanaf de Disse Queerun. Ja, ik nee, ja, ja, de wandels Leuk. zijn erbij. Goeie doelstelling. Uh. Ja. Ga je, je eentje hebben waarschijnlijk, hè? Nee, ik ga lopen. Nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, dat eentje laat je staan. We gaan niet met de eend. Nee, nee, nee we gaan wel lopen. Heel goed, nou uh, welkom terug uh, Willem Bruist. Jawel, om binnenkort weer te horen bij CFM. Zo dadelijk het CFM weerbericht. Maar eerst, nee, nee, Cherry. Go on. Mm, that's good. Now the tambourine.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 De zij van uh, onze eigen weerman Lex van de Hoorn. En hij komt weer terug hè, vanaf april. Ja, ja dat is weer, mooi weer, weer dan uit de, uh, de, de slaap. Lex van de Horen. Hoor je hem elke zaterdagmiddag zo rond half drie bij CFM met het weerbericht. Dat was het weer. Zie het en, en met dat zonnetje krijgen we toch al een klein beetje dat zomergevoel te pakken. hè? Jawel. In deze platen helpt daar zeker ook bij Phil Furinus hier en de Dancing Tights. Dancing Tights. We'll squeeze you all night. Dancing Tights. We'll squeeze you all night. Hey, you looking at your window. I've been watching you for so many days.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 Uh, me gevoel, Albert-Jan? Ik wil. Ja, ik ja. ook hoor. Met uh, deze plaat van Phil Verne en Galaxy. Je hoort de Dancing Tides. De muziek gaat door. Hier is Justin Bieber.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 What do you mean? Oh, when you nod your head, yes. But you wanna say no? What do you mean? Hey, yeah, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? I wanna know. Oh, what do you mean? Oh, you mean? Says you're running out of time, what do you mean? What do you mean? Ik kan niet begrijpen Albert Jan, ik kan niet begrijpen. De, de, de single van Justin Bieber, een hitje van dit moment. Jawel, gisteren was de, de beurt aan SV Salford, een belangrijke voetbalwedstrijd. Moet ik even nadenken hoor, ZSGWO tegen, nee WMS tegen SV Salford. Zoiets in ieder geval.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 Om twee uur dus de kraker morgen het 1 ontvangt eh, SV Zandvoort 1. En tot zover het eh, voetbalnieuws. Wil je trouwens op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit Zandvoort? Dat kan via CFM TV, kanaal 40, digitaal, via Ziggo. En dan kan je meteen ook eh, luisteren naar het radiogeluid van je eigen omroep CFM. Hier is de Zannoers van Steinsson TV. We omhoog kijken, he, met z'n allen. Je hoort, de, de single van Nick en Simon. We deden even lekker mee in de studio als hier ben. voor een hele goede middag. He. Leuk dat jullie allemaal luisteren. En uh, tot aan vijf uh, uur zijn wij er, Albert-Jan. Toch? Jazeker weten. Jazeker. Wat hebben we nu uh, op het uh, menu? We zitten nu in de politieke hoek. Oké. Okay.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 ik brauch die rauszugehen. Ja, Traumensee, het hoestensee. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnt, beim Spiel mit Gebeuren.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 Am sich orangen Blätterlieden auf dem Weg ich hab 20 Kinder meines Haus ist schön mm, alle kommen vorbei ich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 I take tea, my dear. I like my toast done on one side. I'm yeah. yeah.